Dit is Jeroen Tjepke Maan met het NOS De nieuwe paus is een Amerikaan. Het is de 69-jarige Robert Prevost, die onder de naam Leo XIV de paus zal zijn. Het is voor het eerst dat er iemand uit de Verenigde Staten paus is. Prevost stond wel op lijstjes als kanshebber, maar hij was geen topfavoriet. Dus daarom komt zijn uitverkiezing als een verrassing. Hij was nog maar minder dan twee jaar kardinaal. Hij werkte lange tijd in Peru, eerst als missionaris, later als aartsbisschop paus Leo begon zijn toespraak op het balkon van de sint pieters met de woorden... de vrede zij met u allen. De nieuwe paus wordt van veel kanten gefeliciteerd. President Trump noemt zijn verkiezing een grote eer voor de VS. President Poetin vertrouwt op een constructieve dialoog tussen het Vaticaan en het Kremlin. EU-kopstukken von der Leyen en Costa hebben er vertrouwen in dat de nieuwe paus streeft naar eenheid... en een eerlijker en barmhartiger wereld. Premier Schoof noemt het mooi dat er zo snel een nieuwe pauze is gekozen. Schoof wenst hem veel kracht en wijsheid toe. De meerderheid van de Europese landen vindt de situatie in Gaza onhoudbaar... zegt EU-buitenlandchef Callas. Ze is bang dat intensivering van de Israëlische militaire operatie in Gaza... verder lijden van de burgerbevolking betekent. Callas zei ook dat de EU-landen gedwongen verplaatsing van de Palestijnse bevolking afwijzen. De zwaardvis die vorige week in Groningen is gevonden... is waarschijnlijk gestikt in de modder. Dat denkt natuurcentrum Ecomare. Het dier was aangespoeld op het wat bij de Eemshaven. Een dag daarvoor was de zwaardvis al gezien in ondiep water met modder. De kieven van het dier zaten vol met slip. Ecomare gaat nu een plastic replica van de zwaardvis maken. Als de mal daarvoor klaar is... gaat de vis voor onderzoek naar de Universiteit van Wageningen. Daar wordt de maaginhoud van het dier bekeken.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 Lately, I got scared of the mirrors and sick of the view So I took them all away. I hope that someday find the courage To look myself in the eyes and see you'll be okay. Just for once think positively All I can When other come back around I'll make it up to you. I swear it's worth for. de winnaar van de 035 popprijs uit 2024. Deze is Seb Adams en hij heet in het echt Sebastian Boomsma. Dat is een echte naam.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 Het werk van de heren van La Promenade Violence. Dit is ook volgens mij de opmaat naar de EP. Ook nieuw materiaal. Volgens mij komt het morgen uit. Is There Anyone? Zo heet die titel van die single. Daarvoor hoorde je Waterfront. De openers van het bevrijdingspop op het hoofdpodium van afgelopen maandag. En dat had ook een reden. Want ze hadden namelijk het Rob Akda Award gewonnen.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 Satisfied. Do anything to keep it pretty for the outside Oh no, know don't worry, babe, so I'm coming from miles away I know all about the confession, shoot it to her later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 Pism, impotence, I hope it's not the scars I left that made the monster you yet to defeat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 down in history at least you feeling incomplete now you're far from all your feet Say the Savior. You held it in your hands. Now ego's the winner from blinding a sinner. And now this is your end.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 Dat is wel, is wel leuk hoor. Ja, um, nog iets, want uh, we hebben bevrijdingspoep gehad. En ja. daar heb jij de camera gehanteerd, dat had ik begrepen. Klopt. Ja, bij het Sena podium. Ja. Het tweede podium. Um, wat is het optreden wat jou het meest is bijgebleven van dat Sena podium? Uh, ploegendienst, ja. Ploegendienst. ploegendienst.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 spill Now I'm going under like they said You got me feeling so defined Got me feeling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 Two, two. what's inside and on the next level i might be satisfied don't wanna be better being part of something.